Twee uur. Goedemiddag, ik ben Bim Buis en dit is het nieuws van NOS op 3. Vanaf vandaag kunnen de eerste Dertigers een vaccinatieafspraak maken. Ruim 200.000 mensen die geboren zijn in 1981 mogen een prikmoment inplannen. Ze krijgen het Moderna of het Pfizer vaccin, betekent dat ze twee vaccinaties nodig hebben. In totaal zijn er 9,3 miljoen prikken gezet in Nederland. Demissionair minister De Jonge verwacht dat iedereen die dat wil eind augustus volledig gevaccineerd kan zijn. De Universiteit van Amsterdam mag volgsoftware blijven gebruiken als studenten thuis tentamens maken. Die proctoring software bekijkt of je tijdens de toets met anderen praat en of je andere tabbladen opent om antwoorden op te zoeken tot woede van studenten. Door het proctoring programma wordt je gefilmd en je tijdens het maken van je tentamen mag je niet voor die camera van je laptop verdwijnen. De rechter zei vandaag in hoger beroep dat de UvA zich aan de regels houdt. Een medewerkster van de politie moest vandaag voor de rechter komen omdat ze meer dan duizend keer heeft gesnuffeld in de systemen. Ze zocht naar info over haar ex-man en iedere date die ze had haalde ze ook door het systeem. De vrouw zegt zelf dat ze dat deed uit wanhoop, omdat ze snakte naar een stabiele relatie. De zaak gaat later dit jaar verder. Vandaag zijn de laatste eindexamens en daarna begint het lange wachten. Normaal gesproken is er dan nog een galafeest, maar dat is vanwege corona natuurlijk lastig. Deze school in Zutphen houdt het Gala online met van alles erop in de naam. Pub een loterij. Uh, er zijn wat BN'ers en artiesten die uh, de leerlingen hart onder de riem steken en die hen ook toespreken. Dus ja, dat is natuurlijk fantastisch. Echt heel erg leuk ook. <tie> Deze eindexamenkandidaat vindt dat een topidee. Het is wel heel anders natuurlijk, maar uh, ik vind het heel leuk dat ze, dat ze dit doen en dat mevrouw Voskamp hier opeens mee aankwam. Vond ik heel leuk en creatief. Het weer, het is hartstikke zonnig, het wordt zomers warm, 23 tot 26 graden. Op het strand is het wel iets koeler. Morgen wordt de warmste dag van de week, dan kan het 28 graden worden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis mooi van de ANWB. Het rijdt langzaam op de A7, de Afsluitdijk richting Noord-Holland. Voor Brees aan Dijk, twee kilometer. De vertraging is zo'n 10 minuten. En het heeft natuurlijk te maken met de werkzaamheden. En tot zover de verkeersinformatie.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 Goedemorgen lieve luisteraars, en tweede uurtje op deze dinsdag 1 juni alweer. Oh wat gaat het toch stel zo'n jaartje eigenlijk. Vanuit de studio en de Tolweg, weer alleen helaas geen sidekick vandaag. Dus we gaan ons er maar in ons upje doorheen slepen. We hebben weer wat gezellige muziek meegenomen. U krijgt van mij zometeen nog het weerbericht wat er ook eigenlijk niet zo slecht uitziet. En nou, misschien dat we nog andere nieuwtjes hebben. We beginnen in ieder geval muzikaal met deze. I'm <imitation> the April love is all the seven wonders. One little kiss can tell you this is true. Sometimes an April day will suddenly. So if she's the one, don't let her straks onder ons. Die hebben hem al herkend, uh, Pat Boone. dat is uh, vandaag onze artiest van de dag. En we gaan even een uh, kleine story vertellen van deze uh, zanger. Patrick Charles Eugene Boen is uh, geboren 1 juni 1934. Is een Amerikaanse zanger, componist, uh, acteur, schrijver... tv-persoonlijkheid, motiverende spreker en woordvoerder. Hij was een succesvolle popzanger in de Verenigde Staten... in de jaren 50 en begin jaren 60... Hij verkocht meer dan 45 miljoen platen, had 38 top 40 hits... en verscheen in meer dan 12 Hollywoodfilms. Volgens Billboard was Boone de op één na grootste kaartartiesten... van de laatste jaren 1950 achter Elvis Presley. en stond hij op nummer 9 in de lijst van de top 100 top 40 artiesten... van 1955 tot 1995. Tot de jaren 2010 had Boone het Billboard record door 220 op één volgende week in de hitparade te staan... met één of meer nummers per week... Op 23-jarige leeftijd begon Boon met het hosten van een ABC-tv-serie van een half uur, de pet Boone Chevy Showroom. Die werd uitgezonden voor 115 afleveringen van 1957 tot 1960. Veel muzikale artiesten, waaronder Ellie Adams, Andy Williams, Pearl Bailey en Johnny Mattis, maakten een opwachting in de show. Zijn covers van rhythm and Blues Blueshits hadden een merkbaar effect op de ontwikkeling van de brede populariteit van de rock and roll. En Elvis Presley was de openingsecht van een Pet Boone-show in 1955 in Brooklyn. Uh, als auteur had uh, <coughs> Boone in de jaren 50 een, uh, een nummer 1 bestseller... Uh, Twix 12 and 20, Prentice Hall. En in de jaren 60 legde hij zich toe op gospelmuziek... en is hij lid van de gospel music hall of fame. Hij blijft optreden en spreekt als een motiverende spreker... een te televisiepersoonlijkheid en een conservatieve... Politieke commentator. En in dit verband gaan we nog een hele grote heer van hem draaien. U herkent hem vast wel. On a day like today, we artiest van de dag en dat was lekker zwijmelen, dames. Deze lekkere sprong in het verleden. Um, wat hebben we hier? We hebben, ja, Rob de Nijs, dat is algemeen bekend inmiddels. Je heeft natuurlijk ook een afscheidstournee of concert al gegeven. En hij heeft nog een laatste CD gemaakt. Rob de Nijs, toch wel een, een van de grotere Nederlandse artiesten. Met een heel groot. Uh, groot ja... Hoeveel nummers heeft hij al uitgebracht? Hoeveel cd's en hoeveel verschillende nummers. Uh, en hij komt op zo'n mooie manier. We begonnen natuurlijk heel, heel lang geleden... met het ritme van de regen en uh, dat soort uh, liedjes. En later heeft hij uh, zoveel LP's of cd's alsnog gemaakt. Maar ja, hij moet het afsluiten. Wegen ziekte moeten we niet meer stoppen. En dit is dan afkomstig van zijn laatste cd. Ook een heel mooi nummer. En uh, die gaan we nu voor u draaien. <middels>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 CD van Rob ten en uh, vanaf deze kant Rob Sterk met je gezondheid man. We gaan het uh, uitgebreide weerbericht even voorlezen en dat ziet er helemaal niet slecht uit als ik het zo even zie. Uh, de zon die schijnt uitbundig en het wordt zomers warm met 25 tot 27 graden. Op de stranden kan een wind van opsteken en de temperatuur valt daar wat lager uit. Morgen blijft het zonnig maar er ontstaan ook stapelwolken en in het uiterste zuiden heeft de kans op een bui toe. Donderdag blijft het vrij warm en benauwd met kans op stevige onweersbuien. Ook vrijdag is er kans op enkele buien... en tijdens het weekend is het vaker droog met 20 tot 24 graden. Vanmiddag is flink zonnig met sopers en temperaturen... en op veel plaatsen stijgt het weer naar circa 25 graden. De hoogste waarden zijn voor het zuidoosten... waar het 26 à 27 graden kan worden. In het noordwestelijk kustgebied op de Waddeneilanden eilanden het 22 tot 24 graden. De oostenwind is overwegend matig van kracht, windkracht 3 tot 4... Op de stranden kan in de loop van de middag een wind van steken, opsteken... waardoor de temperatuur wat getemperd wordt. Vooral aan het begin van de middag tussen 12 en 3 moet rekening worden gehouden met de krachtige zon. Bij zonkracht 7 kan een onbeschermde huid al na 10 tot 25 minuten verbranden. Een petje of zonnebrandcrème komen goed van pas om te beschermen tegen de zon... als je lange tijd buiten bent. In de loop van de middag drijven wat sluierwolken voornamelijk over de noordoostelijke helft van het land... maar dit probleem met de zon waarschijnlijk niet al te veel. Vanavond is het vrijwel onbevolkt met in het noordoosten nog enkele vladde sluierbewolking. Er kan nog een tijdje van de zon worden genoten en rond 8 uur is het op veel plaatsen nog 20 tot 22 graden. En met deze temperaturen kan je buiten nog lekker prima vertoeven. Nadat de zon om 10 voor 10 ondergaat, koelt het geleidelijk verder af. Vannacht is het helder en het waait nauwelijks. De minima die komen uiteindelijk uit op 10 graden in het binnenland tot 13 graden in de westelijke helft van het land. In de steden vallen er minimaal wat hoger uit... omdat de warmte van overdag dan langer blijft hangen. Morgenochtend schijnt de zon uitbundig... en het belooft wederom een zonnige en zomerse dag te worden. De oostenwind is zwak tot matig van kracht... en met dit rustige en zonovergrote weer... stijgt de temperatuur in rap tempo richting 20 graden tijdens de ochtend. En we gaan maar door met het mooie gedoe, want morgenmiddag blijft het ook flink zonnig, maar er ontstaan gelijk wat meer stapelwolken. Het is nog een stukje warmer dan dinsdag en de temperatuur stijgt nog veel plaatsen naar de zomerse 25 tot 27 graden. Morgenavond is het op veel plaatsen droog met de opklaringen. In het zuiden en de kans op een bui toe en een beetje een klap onweer. kan rekening mee worden gehouden. Dan komen de minima uit op 12 tot 15 graden. Ook donderdag blijft het vrij warm met maximaal van 20 graden op de Warde-eilanden... tot 25 graden in het zuidoosten van het land. Zon en stapelwolken wisselen af, maar er kunnen ook enkele pittige buien ontstaan. Dat is lekker voor de plantjes. Daar kan het soms even flink doorregenen en is er kans op een klap onweer. En vooral in het binnenland kan het overdag benauwd aanvoelen. Nou, tijdens het weekend blijft het op een enkel lokaal buitje nou, droog. Tijdens de droge periode wisselt zon en wolken af. De temperaturen blijven vrij constant met maxima van 20 tot 24 graden. Na het weekend blijft het waarschijnlijk vrij rustig met geregeld zon... en af en toe kans op een lokale bui bij circa 20 graden. Wanneer de zon wat langer aan een gesloten schijnt... kunnen maxima ook iets hoger uitvallen. Maar de temperatuurverwachting is nog wat onzeker. Nou, lieve luisteraars, het weer ligt slechter, slechter, zou ik zo zeggen. Oké. Okay.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 Congratulations and jubilations. I want the world now I'm happy as can be. I want the world to know I'm happy as can be. Ja, Clifford Schwartz, grote sprong terug in de tijd. Uh, waar ik het even over wil hebben eigenlijk, is wel uh, wat mij opvalt. Uh, met alle goede bedoelingen heeft onze gemeente een uh, parkeerbeleid ingevoerd. Uh, voor een aantal wijken in Zandvoort. En dat uh, met waarschijnlijk uh, de opzet om te voorkomen dat het uh, een puinhoop gaat worden met mensen die daar eigenlijk niet horen te parkeren. Waardoor de uh, wijkbewoners daar erg bij benadeeld worden. Nou is dat vandaag ingegaan in juni. En als ik zo een beetje lees op de social media... dan zie ik toch wel dat er nog een hele hoop markeert... aan de imp implantatie van het, van het nieuwe systeem. Mensen wachten op vergunningen. Ze weten niet hoe ze het moeten aanvragen. Uh, uh, dat zal naar mijn mening toch niet de bedoeling zijn geweest... voor het invoeren van dit beleid. Hè? Want uh, we willen erop vooruit gaan en uh, niet uh, op achteruit. Vanmorgen reeks ook zelfstand voor het Noord in. En ik moet eerlijk zeggen... Mij is niet opgevallen dat daar een parkeerbeleid geldt voor mensen die daar niet horen. Dat gaat natuurlijk weer heel veel misverstanden opleveren voor mensen die dan een bekeuring krijgen, uh, niet weten wat er aan de hand is. Uh, dat is natuurlijk in het verleden al vaker gebleken. Uh, ik denk dat we toch wel iets meer de vinger in de pols moeten houden als gemeente bij het uh, invoeren van dergelijke parkeerregimes. Waardoor het wat, wat, wat soepeler uh, ingevoerd gaat worden. Want dit gaat natuurlijk ongetwijfeld weer problemen geven. En uh, ja, ik zie het natuurlijk ook nogmaals op social media. We zijn nog een hoop klanten. Mensen die het echt niet snappen, onduidelijk vinden. En uh, daarmee gaan we toch wel denk ik een beetje het doel uh, voorbij. Dus uh, gemeente probeer het een beetje uh, goed op te zetten en uit te voeren. En uh, laten we daarvan uitgaan dat het gaat lukken. Het is al laat, maar ik kan melden. Je weet dat als ik voor je sta, dat ik voor je ga. Dat ik alles doe voor jou. En wat ik in je ogen zie, doet mij verdriet. Dus stil maar lief als de Dat is ongoed. Nou, daar gaan we maar vanuit. De volgende mededeling komt ook van gemeente Wegen. En dat gaat over de omgevingsvisie Zandvoort 2040. En die is namelijk vrijgegeven voor inspraak. Het verhaal is als volgt. Hoe blijft Zandvoort aantrekkelijk om te genieten van het strand... maar ook een aantrekkelijke woonplaats? Dat wordt onderzocht in het ontwerp Omgevingsvisie Zandvoort 2040. Het college van BNW gaf het ontwerp op dinsdag 25 mei vrij voor inspraak... en belanghebbelijk kunnen reageren van 7 juni tot en met 12 juli. Wethouder 11 van Huy van, dus de wethouder van ruimtelijke Ordering uh, en Zandvoort en Bentveld... hebben heel wat mooiste te bieden, zoals zij, aan haar inwoners... en de vele bezoekers die de gemeente ieder jaar mag ontvangen. Met alle Zandvoorters, ondernemers, instellingen en bezoekers... moeten we zorgen dat dit ook in de toekomst zo blijft... Een koers om dit te realiseren is deze omgevingsvisie. En ik nodig iedereen van harte uit om een reactie te geven op deze ontwerp omgevingsvisie 2040. Deze visie is van ons allemaal en alleen met elkaar zijn wij in staat de toekomst van Zandvoort en Benveld vorm te geven. Er zijn vijf centrale thema's in deze omgevingsvisie. En er is eigenlijk één centrale boodschap. We willen Zandvoort jaar rond aantrekkelijk maken 365 dagen per jaar. Niet alleen met de blik gericht op zon, zee en strand... of zee en strand, zon, altijd lekker meegenomen natuurlijk... maar ook naar andere kansen en mogelijkheden om voor het mooi, vitaal en levend te houden het hele jaar door. In deze omgevingsvisie komen alle onderwerpen... die van betekenis zijn voor de leefomgeving aan bod. Ruimtelijke, economische, duurzame en sociaal maatschappelijke. Deze onderwerpen zijn uitgewerkt in vijf thema's... met bij ambities... en samen vormen ze de zogenaamde schijf van vijf van deze visie... De economie, dat is de, de stevige jaar rond economie. Samenleving is sociale samenhang en ontmoeting. Ruimte, aantrekkelijk en leefbaar dorp. Mobiliteit, slimme bereikbaarheid. Duurzaamheid, groen en toekomstbestendig. En uh, er zijn ook reacties op, de ont, uh, op het ontwerp. Om de omgeving samen met het dorp op te stellen... is een patipie, pat, participatie, blijft een moeilijk woord... leuk voor Schribbel, van start gegaan in 2020... Bewoners en experts hebben meegedacht tijdens verschillende bijeenkomsten... met de huidige omgevingsvisie als resultaat. Een reactie geven op deze visie kan van 7 juni tot 12 juli. De reacties worden verwerkt in een inspraaknotitie... en het kan meegenomen worden in de definitieve omgevingsvisie. Het is ook een heel mooi verhaal, dit. Ja. Er wordt ook nog, je kunt voor informatie kijken op zandvoort.nl-omgevingswet... En als ik zo zit te kijken, dan zie ik al die punten wel staan. Maar uh, misschien kijk ik overheen, maar ik, ik mis nog een beetje woningbouw. En uh, vooral woningbouw voor jongeren en, uh, en ouderen. Maar misschien is het ergens uh, verborgen in een van de andere punten. In ieder geval. Maar u kunt uh, reageren, zoals al gezegd, met uh, op deze visie uh, zandvoort.nl omgevingswet. Oké. Okay. I was fat, I was shy By my tummy and thighs why wow, you still hear words in my mind Shut up, you're beautiful In one ear and out the other Nobody can stop me to bother Now I look at the photos of me Shut up, you're beautiful Oh, if I could speak to I young blinded Or to me oh, I won't talk about the bees And the cherry tree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 Perfect. Try to a light and only watch. Good, you'll see. Days will get much brighter, and you wonder why you think you're so worthless. You see, nobody is perfect. Try to smile a bit, I know it sounds cheesy, but you're the only one who used to love yourself forever. was een koe. is perfect. En uh, in het Nederlands gaan we door ons eigen Paul Leeuw. Ik weet niet of je zit te wachten Op een vriendelijk woord van mij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 Wat moet ik zonder jou? Zijn vier hele kleine woordjes. En al maak je dat een beetje bang. Ik heb je lief. Vierjarige tijden lang. Voel het heel vaak als jij opstaat. Of na een zomerse bui.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 Hier hele kleine woordjes en al maakt je dat een beetje bang. heb je lief, veertien bloemen, corso's lang. Ik probeer tijdens zullen of als je plotseling lacht. Ik zie het in vallende sterren. Van uh, Paul de Leeuw. Wat een schitterend nummer. Ik, ik blijf het mooi vinden. Ik heb je lief. En uh, we gaan nu weer een uh, sprongetje terug in de tijd. There will be no strings to bind your hands. Not if my love can't bind your heart. And beauty I'd always missed with these eyes before. Onvergetelijke muziek. De Moody Blues... de 19 uitzetten. Wat was dat toch mooi. Wat blijft dat mooi. En het zal altijd mooi blijven. Uh, heerlijk allemaal. Uh, ik kijk net eventjes weer op de social media... en ik zie toch wel weer een hele hoop... Uh, geluiden langskomen... Of meldingen langskomen van de mensen... over het parkeren zien waar we net over gehad hadden. Dus... Uh, Gemeente. kijk nog even goed naar waar we mee bezig zijn. Want dit geeft zoveel onvrede en onduidelijkheid. En dus, ik denk niet dat het is uh, waarvoor wij dat hebben ingezet. Dus uh, bij deze: There's a monster under my bed. We pillow talking. Oh, how I long to be its friend. But I don't wanna end up in that same place again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 aflappen. We gaan het uh, goed maken dat de toppers uh, dit jaar iets kunnen doen. Door uh, alle toestanden. Dus dat gaan we goed maken met een oudje van de toppers. Hier zijn ze. Hebben ze hier een feestje! Altijd leuk. Jouw koffer staat al in de gang. Gaan. Jij, kijk je dan wat denk je nou? Wat doe ik maar? Blijf nu twijfelen bij me staan, alsjeblieft. Wat moet je nog met mij? Even een gezellige uitswing, de het oude fragmentjes met de toppers, van een aantal jaren geleden. Dat heb, eh, wat een gezellig eigenlijk op de orde zit. Ik hoop dat het volgende jaar weer lekker terug gaat komen allemaal. Ja, wat mij betreft, uh, twee uurtjes lunch, nu zitten we op bij deze dinsdag 1 juli. Ik uh, hoop dat het allemaal gezellig geweest is. ...op de volgende keer weer te zitten met mijn vertrouwde Sidekick. En er is mij alleen nog voor deze dagen een lekker, gezellig, mooi weer te wensen. Geniet allemaal op het terrasje en denk aan de horeca. En vooral uh, laten we ook even stilstaan bij onze eigen Liam. Hè? Hij heeft het zo nodig. Wat mij betreft, tot de volgende week luisteraars.